Twee uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Vlaardingen hebben een paar honderd mensen geprotesteerd... tegen de aanleg van de Blankenburg-tunnel. Het kabinet heeft plannen om de tunnel aan te leggen... om de A20 met de A15 te verbinden. Maar volgens tegenstanders verdwijnt daardoor... het laatste stukje groen tussen Vlaardingen en Maasluis. Actiegroepen hebben ruim 20.000 handtekeningen verzameld. Volgende maand beslist het kabinet of de Blankenburg-tunnel wordt aangelegd. Er is ook een alternatief plan. Dat is de Oranje-tunnel, die iets westelijker zou komen te liggen. Het schip dat vannacht vastliep op de Westerschelde is weer vlot getrokken. Zeven sleepboten trokken de Republika Argentina los uit het nauw van Bad, vlak voor het hoogwater werd. Het schip vaart nu naar Vlissingen, waar het wordt onderzocht. Het vrachtschip is geladen met auto's en is onderweg naar Dakar in Senegal. Als alles in orde is, kan het zijn weg vervolgen. Waardoor het schip vannacht vast kwam te zitten, is niet duidelijk. In het noordoosten van Syrië heeft het leger het vuur geopend op een mensenmassa bij de begrafenis van een Koerdische activist. Daarbij zijn zeker twee doden gevallen, al dus ooggetuigen. De gisteren doodgeschoten Koerd was een belangrijke figuur in de Syrische oppositie. Volgens ooggetuigen waren bij zijn begrafenis 50.000 mensen op de been. Die grepen de gelegenheid aan om opnieuw het vertrek te eisen van president Assad. De Koerdische activist was ook lid van de Nationale Raad van Syrië, waarin de oppositie verenigd is. Jongerenafdelingen van politieke partijen komen met een manifest tegen het pensioenakkoord. Ze vinden dat ze moeten meebetalen aan een systeem waar ze zelf geen profijt van zullen hebben. Het manifest staat op internet en de jongerenorganisaties van D66, GroenLinks, SGP, VVD en PVDA roepen jongeren op het te ondertekenen. Het weer buien, lokaal met veel neerslag, maar ook wat zon. Het wordt 13 graden en aan zee staat een vrij krachtige noordwestenwind. Vannacht is het koud, 1 tot 6 graden. Morgen wordt het regenachtig, maar wel iets zachter. Dit was het NOS Journaal. Aan de B-verkeersinformatie. Er staan files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Voor knoop het Oude Rijn, 3 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Soete Wouden, 5 kilometer... De A50 Eindhoven richting Os. Voor Os-Oost drie kilometer de werkzaamheden. De A58 Tilburg richting Breda. Tussen Geel, Zuid-Ulvenhout zes kilometer. Dat zijn mensen die omrijden vanwege de werkzaamheden op de A27 richting Utrecht. De N277 Ravenstein-Kessel is dicht voor de aansluiting met de A67... want daar is een vrachtwagen gekanteld. Wie betaalt dan gewoon? Hij heeft er geen aanmaning nodig...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 Die wond dan niet zegt dat wie de enige bent die op tijd betaalt. Voor het echte verhaal, ggn.nl. Beheersing van uw geldstromen begint met de debiteurenkennis van Ggn. Ggn Mastering Credit. Werken wordt nog leuker met supersnel internet. En nog leuker omdat het draadloos is. Met de gratis wifi-modem bij Office Basis van Ziggo Zakelijk. Bel 0800-0620. Ggn. Vergaande debuteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN Mastering Credit. Radio 4 Klassiek Geeft. Ik vind echt dat ieder kind de kans op muziekonderwijs moet krijgen. Geef net als Giel Belen. Doneer nu uw oude muziekinstrument tijdens de landelijke inzamelingsactie. Radio 4 Klassiek Geeft. Kijk voor meer informatie op radiovier.nl/slash klassiekgeeft. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verhuist.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 Dit is Radio 1, Tros Show. presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. En welkom bij de Tros Auto Show. wekelijks autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven, naast me Carlo Bransen zoals elke week, hoofdredacteur van Carls Magazine. <laughs> Je begint het te leren. Ik begin het te leren, ja, elke, elke week. week, elke week. Ja, ja, ja, ja. Ik ben, ik ben, we hebben aflevering 5, jubileum. Even een jubileumfeestje met jubileum. Ik zal Zo, straks de penningen uit gaan delen. De gouden de trots-auto-show-penning. Auto en ik zie dat jij de officiële trots-auto-show-koffiemok uh, ook uh, op de tafel zet. Ja, ja, ja. Ik Wat kan niet feest? meer zonder. Ik kan niet meer zonder. Ik ook niet. Ik ook niet. En... Die schijnt in de webshop te gaan komen van de trots. Dat meen je niet. Ja, en dan, en dan je weet, hè, je moet twee dingen hebben als je, als je voor Radio 1 werkt. Dat is een pasje om binnen te komen. Ja. En een, ja, een koffiemok. Maar de Tros Autoshow koffiemok, jongens, dan, dan ben je er. Ja, dan ben je er, hoor. Dat dacht ik. Ja. Wij hebben een volle show. En er gaat straks ook een... We hebben een kok. Oh. Ja, normaal zijn ze buiten buitenkok, maar dat <laughs> blijft gewoon nee, die schijnt helemaal uh, autogek auto gek te zijn. Er zijn oh. er meer van. Weet je, weet Johnny als Boer. Het, als, als ze als eten maar niet in de rubbers maakt van ik alles best. Dat is prima. Ik we gaan het je ik, ik weet niet hoeveel eten meegenomen heeft. Maar hij is moleculair kok. Dus moleculair, nog, kok. moleculair kok. kok, ja. Nee, nee, dan denk nou, ik meteen moet jij het aan, gesprek maar doen, want dat weet dan ik niet denk, wat dat betekent. Nee, ik denk meteen aan kleine porties, dus ik denk dan moet jij het maar doen. Kleine porties. Oh ja, Porsche ja. Hij rijdt ook Porsche. Nou, maar eerst, Carlo, eerst even naar het nieuws. Want deze week wordt het, het autonieuws toch beheerst door Saab. Er zijn heel wat berichten binnengekomen. Allerlei signalen uit diverse hoeken. Kun jij daar ja, een verhaal van maken? Ja, ja. ja, ik weet niet of er wel zo goed na is gedacht door onze collega's van de verschillende nieuwsdiensten. Maar nee. er was gisteren ineens het bericht. dat de Zweedse overheid van plan is om de leningen aan het EIB, Europese investeringsmarkt. om dat allemaal over te nemen en dat soort dingen. Nou, een enorme hoop ge gebrei. Hè, past natuurlijk in de. Nou, misschien wel, misschien wel twintig shows. dat we al over SAP praten. Ja. Maar dit is uh, volgens mij voor zover ik het kan zien, beroerd nieuws voor Victor Muller en zijn positie. Ik zou even vertellen waarom. Saab is in reconstructie. Surseance-achtig, maar dan anders. Op zijn zweet, zou ik maar zeggen. Dat betekent dat het management weliswaar blijft zitten... maar dat er iemand aan je wordt toegevoegd namens de overheid. Nou, Die man die heet Guy Lofalk... Um, die man die is een beetje zijn eigen wedstrijd begonnen, lijkt het wel. Want hij is inmiddels in China geweest. Hij is, hij is naar, de, naar, de, naar de beloofde investeerders gegaan uh, van Saab. En uh, heeft gezegd van, jongens, waar blijft nou die poen die jullie uh, elke keer hebben toegezegd? En dit en dat. Nou, allerlei gedoe met, met, met aandelenkoersen en, en, en noem maar op. Maar goed, hij is daar dus op bezoek geweest. Uh, um, um, de, de, de, de, de premier van Zweden en de minister, minister van Financiën, die zijn blijkt nu, of althans lijkt mij nu... als ik alles lees op Saab's United en zo... De, ze, volgens mij zijn ze allemaal een beetje uh, uh, klaar met Victor Muller. Ze zijn en, om Muller heen aan het bewegen, eigenlijk. Ze zijn als ik het om Muller heen aan het bewegen. En je zou jezelf... Je zou dit niet een rechtstreekse marsroute zijn van de Zweedse overheid... om van die Victor Muller af te komen... en in casu ook die lastige investeerder, die Vladimir Antonov... Ja. Ik heb er een verrekte slecht gevoel over, kan ik je melden. Ja, precies. Dus Murders aan de kant worden Waarom heeft, kan je dan afvragen, de Zweedse overheid... dit niet veel eerder gedaan? Geen idee. Geen idee. Zoals er met ontzettend veel wat er rond Saap is gebeurd... een, een, een geen-idee-antwoord kan worden ja. gegeven. Het klinkt allemaal heel intelligent om hier nu... een enorme theorie op te gaan hangen. We, weet, we weten het niet. Er is de, de, ik heb je een paar weken geleden al verteld... Saap nu kan niet, hè? Had al geen geld, produceert nu al, al, al een half jaar niks. Ja. En, en nog steeds op de manier overleven ze. Maar wat er nu aan het gebeuren is, Victor Muller was god in Zweden. Want, ja. want hij had het toch maar voor elkaar gebokst dat die jongens daar allemaal nog steeds betaald krijgen. De Zweedse overheid, jongens, ik ben bang dat ze klaar met hem zijn. Ja. Als er nieuws is, dat dan is nieuws. meld ik het meteen. Oké. Okay. God, is dat in het niet het woord voor kaas? Nee, dat is iets anders Dat zou zomaar kunnen, maar zo kaas, zo. heb je weer kaaskop. En, en, Daar en, klopt en, en, het eigenlijk ja. wel, hè? Ja. ja nee, dat heeft hij dan toch verkeerd gezien. Hij heeft er wel trouwens de laatste keer leuk voor gekecht. Voor mij heeft hij wat uh, piekjes. Ja, die, je, je, je, je hoeft denk ik met de privépersoon Victor Muller geen, geen, geen, geen, geen medelijden te hebben. Maar het is natuurlijk wel iemand die heel graag nu een ingezet traject dat hem bitter is tegengevallen... tot ja. een goed einde wil ja, brengen. Duur, duur. En dan zou dit heel beroerd zijn. Oké. Okay. Uh, wat positief nieuws is dat ja. er ook nog, meneer Bransen? Oh, oh, er is hartstikke het veel nieuws. Veel nieuws van, de, van, de, van het front. Ja. Uh, we hebben een... Uh, nou, laat ik het maar even... Uh, de, de, de belangrijke punten voor binnenkort. Twee evenementen ga ik je toch eventjes op wijzen. Mm -hmm. uh, uh, mocht jij nog een tweedehands Porsche zoeken... Dan moet je op 29 of 30 oktober in het Porsche-approved weekend komen. Dat is een nieuwe gein in het Homebox Exhibition Center. Ja, daar gooit men altijd uh, het uh, onverkochte rommel naartoe. Nou, yes. Porsche doet dat heel anders. Die zegt ja, dus, Er staan dat dan 150 ik. gebruikte en volledig op 111 punten goedgekeurde Porsches. Mm -hmm. Kortom, van die auto's waar jij jaloers op bent als ze jou voorbij rijden, zou ik maar zeggen. In het kader oh. van previews <laughs> is er nog ja. tussen 11 oktober en 12 oktober. Dus dan heb je toch goed 24 uur de kans. Kun je gaan kijken naar de Jeep Wrangler Arctic? Nee, dat is een auto die een auto ja, die komt kom pas aan het eind van het jaar... maar ze hebben hem twee dagen staan in Leinden op het en hoofdkantoor. wat is er zo Arctic aan de doen? Ik ding? heb uh, geen idee. Geen maar idee. daarom moet je dus de 11e nou, of de 12e naar Leinden. Ik weet wat het is. Want De aircoach <laughs> staat altijd koud. Ik altijd Arctic <laughs> ja. klinkt niet echt als een hele zomerse uitvoering. Nee, dat is niet echt... Uh, nee, dat kan weer niet. Uh, wil je nog iets weten over de plaszak? Nee, de dat heeft, nee, dat is onze collega's is... van de, nationale spoorwegen, de Nederlandse spoorwegen. Nee, dat klopt. De, de, de, de tweede shift in de voltfabriek is gecanceld. Even, even, over, even. Ja? Die plaszak... Ik wist dat je erop in zou gaan. Daar ik denk, de, ik geef hem de, even. Daar zitten korrels in... die samen met je urine dan een klomp vormen. Oh, en wat moet je er dan mee doen? Op, op de schoorsteenmantel nou, zetten? Dat heb ik ook gedacht. Dan heb je dus gewoon een, een plaszak die hard is. Dat worden keien. Ja? Dan kan je huizen van bouwen... Daar kun, je dan zo, weer je andere, nou. daar kun je dan weer op het perron ja. weer andere mensen mee in elkaar slaan. Want ja. dat schijnt regelmatig te gebeuren bij papa, de Nederlandse pa, spoorwegen. Papa heeft een Igelonen-tuin gebouwd van oude plaszakken. Plaszak. Ik zie het helemaal <laughs> voor me. <Ik> Geweldig. <laughs> ja. Onze minister Ronald Plaszak. Uh, nee, dat was toch wel. Uh, was het, het, is het is mobiliteit. Het is mobiliteit, dus we mogen het hier in hey, de komt de nieuwe Enzo, die wordt hybride? Nieuwe Enzo-Ferrari van Enzo. Ja, Ferrari. dat zeggen ze nu ineens ja. volgend jaar al ergens. Hè, een 12 cilinder weer met hybride. Dat vind ik wel goed. Dat is eindelijk een bedrijf van nadenkt. Gewoon een V12 met een elektromotortje ernaast. Precies. Dus heb je eigenlijk een, een, een V20. <laughs> Geweldig en, toch? En die loopt dan uh, die loopt dan maar 1 op 6 uh, in plaats van 1 ja. op 3. Nou, dat scheelt toch? Ja. ja, dat scheelt zeker. Daar moet je niet te licht over nadenken. Nog een beetje nieuws? Ja, nou ja, die de, de, de, de pasvak hadden we al gehad, hè? Geloof ik. Ja. Nee, die hadden we al gehad. Sorry. BMW! BMW! Ja. heeft iets leuks bedacht. En Die hebben dat hele connected gedoe. Dat komt eraan. Je kan internetten vanuit je Ach, auto. Ach man, hou op. Je kan alles ermee doen. En, en, en achterstevoren rijden en noem maar op. Dat systeem, daar is weer een volgende stap in bedacht. Mm -hmm. En dat betekent dat een aantal functies in BMW's... met ja? handgebaren kunnen worden bediend. Oh. Nou, ik, ja, ik, ik leg hem maar weer voor het doel. Hè. Je, kan nee, hem weer in, kan je, je kan hem weer inkopen. Dit gaan we niet doen. Dit nee? gaan we niet doen. Nee, nee, nee. Niet het, het gebaar voor een Duitser die iets naar boven heen Nee, dat is niet handig voor je <lacht> auto. Nee, dat ja, niet. Luister Dit hadden we niet van tevoren bedacht. Nee, nee maar in ieder geval... Weet je, het, het de die auto's zijn tegenwoordig zo ingewikkeld. Dat is de, dat is de theorie van, uh, van BMW. Dat al die iDrive en die knoppen... waar 180.000 functies onder zitten... Ja. Ik word er ook helemaal radeloos in, hoor. Als ik weer eens in een BMW rijd... Uh, dat, ga, dat, dat moet allemaal makkelijker, moet allemaal simpeler... moet allemaal eenvoudiger. En dat kan je dus nu met handgebaren gaan doen. Dus dat, dat betekent wel dat je geen handgebaren moet maken... als je niks nodig hebt. Want anders dan zou het zomaar <laughs> kunnen dat er iets heel ergs gebeurt. Ja, of je hebt iets gekocht. Boeiend. dat kan ook. Boeiend. Over ja, over, over uh, BMW's. We gaan straks even rijden met de 640i. Maar. Ja, nou, dan weet je alles wat ik uh, zeg over dat iDrive. Over dat iDrive. Ben je eruit oh. gekomen? Ja, jawel. jawel. Ja? Hey, maar we gaan even naar Arctic. Oh. Arctic, allereerst. Arctic? Toch ook een beetje. Want het wordt weer winter. Die Jeep Wrangler bedoel je? Nee, niet. We gaan naar Paul Maaskant. Oh. Een oude vriend van ons die hele forse problemen met zijn gezondheid had. Maar hij is weer helemaal ja. bij ons. Ja. En we kunnen hem weer bellen om, om rijtips. Winter komt eraan en het is natuurlijk hartstikke slecht weer buiten. En we moeten aan de winterbanden, toch? Paul, goedemiddag. middag. Ja, inderdaad. Goedemiddag, Bas. Hai. Dankjewel. Of is dat marketingpraat van de, van de bandenfabrikanten? Nee, helemaal uh... niet. Nee, het wordt hoogste tijd om weer uh, uh, een datum te zoeken... Voor om de winterbanden te monteren. Want ja, hoe belangrijk banden zijn ze hier tegenwoordig wel in de Formule 1... En uh, is droog rijden ze met uh, profieloze banden en is het nat, dan rijden ze met profielbanden. En, ja. ja, eenzelfde soort vergelijking kun je met de zomerband en de winterband maken. Dat maakt het zo enorm veel uit. Dus, waar, merk het... je, waar merk je dat dan aan, als het, als het sneeuwt en je hebt wel winterbanden of geen winterbanden? Nou, voornamelijk niet voor je, maar achter je. je moet het anticiperen geldt met winterbanden, dat je vooral achterom moet kijken. Mm -hmm. Want uh, iemand die achter jou remt zonder winterbanden, en jij hebt ze wel, dat kan tot, uh, tot conflict leiden, zal ik maar zeggen. Dus uh, anticiperen moet je vooral uh, achteren doen met, met winterbanden. <laughs> ja, ja. Maar je hebt meer grip. Je kan dus minder makkelijk de bocht uit. Dat lijkt me ook uh, een beetje eng omdat mensen denken... nou ben ik veilig, ik kan nu alles, ik kan deze bocht makkelijk nemen met 80. Juist. Nou, er is één en regel met winterbanden. Die doseren wij elke dag opnieuw. Dat is, zorg nou dat je met winterbanden dezelfde snelheid rijdt als met de zomerbanden. Mm -hmm. Dan heb je zo'n marge over, die kan je altijd redden. En zo moet je het rijden met winterbanden ook benaderen. Precies, dus allemaal in de winterband. In Duitsland verplicht, hè, trouwens? Ja, de wet zegt je moet je zo goed mogelijk op de winter prepareren, maar dat komt eigenlijk uh, letterlijk wel neer op het monteren van winterbanden. Maar uh, uh, Paul, uh, Carlo hier. Uh, ik, ik heb een vraag. Je, hebt, je, je hoort tegenwoordig steeds meer over vier seizoenenbanden. Die kun je dus. Dit kun je dus het hele jaar rijden. Dat is net zo goed, toch dan, of niet? Ja, dat klopt. Uh, Goetheer is uh, nu bezig met een band en uh, daar zeggen ze van, deze band kan alles elk jaar vertijden. Elk maar de huidige vier seizoenenbanden, die hebben een beetje van alles. Oké, okay, dus dat is eigenlijk een soort mix die in, in, in geen enkel opzicht helemaal nee, uitblinkt. Nee, dat net niet. Okay. Maar het komt er wel aan. Ja, ik heb ze van, van een Nederlandse firma onder de auto liggen. En ik moet zeggen, dat bevalt me prima. Die maken ook hele goede banden, zonder super. Ja, ja. Maar wat ook leuk om te weten is met brede banden dus dat je tegenwoordig geen smallere winterbanden hoeft te monteren, omdat... De het profiel, als het ware, is wat breder gemaakt daarin. Okay. Je kunt met dezelfde winterbanden als met de zomerbandenmaat gewoon blijven rijden. Hij ziet er niet een beetje lulliger uit. Hij ziet een banden. beetje slapper uit. Ja, precies. Dankjewel. Paul Maaskant hoorde u uh, rijvaardigheidsreden van ProDrive over winterbanden. Hey, Carlo, ja, over die 640. Ja. 640, dat is die grote coupé. BMW 640, ja. Dat is een enorm ding. Ja, dat is de coupé op basis ah, van de 7-serie. Wat een ding. Ja, hou op. komt die? Dames en heren, hier geldt een dynamische limiet, dus... Dat betekent dat ik daar extra dynamisch mee om mag gaan. Eh, sterker nog, ik mag dat helemaal efficient dynamic doen zelfs. Ja, dat is een beetje een woordgrap. Eh, want ik zit in een BMW. En u weet, dat merk heeft het de laatste tijd bijna alleen maar over efficient dynamics. Dat betekent, het kan keihard en het verbruikt niet zo gek veel. Dat geldt ook voor deze nieuwe BMW 640i Coupé. Vroeger kon je aan 40 zien wat het motor, of motorinhoud was, nu niet meer. Want dit is een 3 liter lijn met dubbele turbo. Eigenlijk ouderwets, want in dat sportmodel, in die coupé, die sportcoupé van BMW. Waar je eigenlijk alleen maar met z'n tweeën in kan en er twee stoelen achterin zitten. Voor uh, dwergen zonder benen. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, ja, die Heritage zit er al jaren in. Een rechtuitgeplaatste zeslijn. Met uh, uh, in dit geval dus dubbele turbo's. 3 liter. En zo hoort dat ook. Denk even, 635. Al die mooie dingen uit de jaren 70 en 80. Ja, dat waren mooie design statements. Haaien op de weg. Gemene auto's. Deze auto is dat een beetje kwijt. Het is een Gran Turismo geworden. Een lekkere auto waarin je zakelijk goed kan rijden. Toch een beetje sportief. En als je wil, gaat die 250 km per uur. ...in 5,4 seconden van 0 naar 100. Dus hij doet alles. It delivers. Deze is er vanaf 90.000 euro, maar er zit er eigenlijk niks op. En wat wij hier hebben is 132.000 euro aan rijdend Zuid-Duits eremetaal. En dat is best pittig. Het vindt u niet. Daarvoor koop je een enorme Mercedes waar je wel met vier man in kan... En die ook, net als deze, zo'n 1800 kilo weegt. En niet eens zo gek veel andere prestaties heeft. Um, 320 pk. Ruim boven de 400 newtonmeter aan koppel. Dat klinkt allemaal mooi. Maar in december komt er een andere. Komt er een 640D. Ook een zeslijn. Ook dubbele turbo. Dik 300 pk. En een koppel. ...van 630 newtonmeter. Als u dus wil zien hoe u golven trekt in het asfalt... ...moet u wachten tot december. Als u deze auto mooi vindt. Want, en daar komt even wat marketingpriet praat... ...de designer onder leiding van Adriaan van Hooydonk... ...de chief designer van BMW... ...deze meneer heet Nader van Kipsate, ...die heeft het hier over een lijnenspel... ...waarbij je water over stenen moet zien lopen. Bent u er nog? Wat een onzin. In ieder geval zijn we een paar dingen kwijt. En dat zijn die lelijke hoeken van meneer Chris Bengel. En die ongelooflijk lelijke kont van die vorige zes. Maar ja, een 1800 kilo zware 3 liter CSI met een haaienbek wordt het helaas nooit meer. Zo, de heer Van Werven heeft gesproken. Zo. BMW zal schrikken. Ik denk dat München dicht is. Dat is gewoon klaar. Het is zaterdag dus, Muntjes, zeker. Die... Ja, dat dat is... is één, twee... Oh, ik zit eh... nog even te denken over dat gebarentaal. Want dat is natuurlijk ja. ook BMW. hè. Maar dan moet je, moet, je, moet je even luisteren. De, de, de, het, is, het is mogelijk om met één handbeweging... snel en veilig terug te keren naar het hoofdmenu van de boordcomputer, of bijvoorbeeld door muziektitels te scrollen. En dat moet je dus doen met handgebaren... naar links, naar rechts, naar onder of naar boven. En een handbeweging naar het dashboard toe of er juist vanaf... Ik, je, je, je, je, is, zal, je zal dat zien gebeuren als zo iemand langs je rijdt en je denkt waar uit. is die man mee bezig? Die moet gearresteerd worden. Ja. Iemand die dirigeert gezellig mee zo met zijn. Uh... En wat gebeurt er als er een lifster naast hem zit? Hoe ja, nou ja. bedoel je? Dat is dan weer heel, uh, ja, ik begrijp ik niet. Van. Van. Hey, In Amerika wat aan de hand. Ja. Dat is wel grappig. Je ja. weet dat een jaar of uh, wat geleden, toen lag die hele Amerikaanse auto-industrie volledig op zijn achterste. Ja. Dat is gered door banken. En uh, alleen Ford die kwam, er, die kwam, er redelijk, uh, die kwam er redelijk doorheen. Maar Chrysler was er wel ongeveer het allerergste aan toe. Ja, nou, Dat was een partij ellende. We ja, dus, hebben bijna doodervaring gehad en met, met Fiat er weer bovenop gekomen. Actually, ja. Precies. Fiat was reddende engel. Die hebben een belang genomen in Chrysler. En ja. hebben die boel verrekt, als het niet waar is, ja. omhoog weten te trekken. Ja. En nou is het wel weer grappig, want nu is een oud Chrysler uh, CEO, meneer Bob Nardelli... Bob Nardelli. Hè, die, oh, Bob, Bob Bob call, me, call me Bob. Uh, die vindt het allemaal schande wat er gebeurd is. Mm -hmm. ja, die zegt, wij, hebben, wij, wij Amerika hebben Chrysler weggegeven. En het is allemaal verschrikkelijk wat er is gebeurd. We hadden, we hadden zo'n mooie uh, firma. Nou, die firma was helemaal niet mooi. Want die was, die was volgens mij in handen van een investeringsmaatschappij. Die zich ook uh, uh, uh, geen raad wist met die club. Uh, maar goed, in ieder geval. Er is nu dus weer, uh, Amerika staat op zijn kop. Want Mr. Bob Nardelli, call me Bob. Die heeft gezegd van jongens, hier hebben we iets vreselijk fout gedaan. Nou, ik kan je melden, zonder Fiat was er al lang helemaal geen Chrysler meer geweest. Nee. Ze mogen echt heel blij zijn dat die Italianen hebben toegeslagen. Ja, meneer Agnelli. Ah. het is ook op Ellie, hè? Eh? Agnelli, ah, Agnel, Agnelli. Agnelli. Agnelli. Agnelli. Agnelli, beter dan. Nee, nee, nee. Meneer Marquillone. Mar Mar Mar Marquillone. Mar Mar Mar Mar Mar Mar ja. Mar dat is waar, ja. ja. We ja. hebben hier aan tafel onvervalste Nederlander, en die heet François Geurts. En die is kok. Dag, François. Goedemiddag. Wat doet een kok in een autoprogramma? Ja, ja, liefhebber van, hè? Ja, dus, oh, echt uh, gek hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, maar er moet meer zijn, want alleen dat je liefhebber bent... dat is dus toch geen garantie dat je in de autoshow mag? Ja, passie en snelheid, dat, ja. uh, dat vind ik toch wel uh, heel mooi. Ja. Maar wij zagen jou koken met een Porsche. Ja, klopt. Leg eens uit. Wat uh, is dat? Waar in mijn eerste dat? kookboek uh, heb ik eigenlijk... in samenwerking met uh, uh, Porsche Rotterdam Zuid... heb ik uh, eigenlijk een uh, gerecht... Uh, Nee. Rijdt in de motorkap onder de motorkap? ja, van in. een 9 ja, ja, inderdaad. En uh, ik heb uh, ja, dat is, ook, specialist, dat is ook het beste wat je met zo'n auto kan doen, gewoon als <laughs> koop, als als, als Nou, niet alleen. Kijk, ik ben natuurlijk uh, al van jongs af aan Porsche liefhebber, uh, uh, vroeger altijd uh, gesleuteld aan uh, uh, ja, Porsches en allemaal. Ja, je, je, je hebt de aardappelpuree gemaakt, die zet je op de motor van zo'n Porsche. <laughs> ik heb het keer gas en dan wordt het ja. En uh, op de exacte temperatuur. Het mooie van zo'n Porsche 911 is dat hij exact de temperatuur vasthoudt. En, en dat is essentieel tijdens een koopproces natuurlijk. Mm -hmm. Dus ik heb uh, op verschillende plekken uh, bij de motor heb ik, uh, ja, de temperatuur gecheckt. Ja. En in een rit van uh, ja, een goede uh, ja, een uur en 10 minuten heb ik het tarbot heel langzaam gegaan. Dus, uh, en dan dus wordt het een... een mooi, mooi tarbotje. Helemaal glazen, helemaal uh, uh, uh, al het vocht nog behouden. Uh, mm. ja, maar optimale. die tarbot komt toch? als een soort friet door die, door die luchtsluif heen... Nee. in zo'n je een keer nee. goed gas geeft, of niet? Nee, nee, nee. Ik je heb je vastgebonden? Nou, ik heb hem uh, inderdaad wel uh, in een bakje gelegd... in een ja. soort cakeblikje, die heb ik vastgezet. En, en daar heb ik die taalbord ingeleid. Dus ik heb wel die taalbord uitgefileerd ja. en... Uh, uh, Gezield en met olijfolie ingepakt. Ja. Maar dan moet je ook niet te hard rijden, want dan gaat je tarbordje door je blok heen. Nou, je moet wel... Uh, een je je kunt er 180 door de bocht. Nee, misschien... <laughs> ja. Dit is wel in de categorie luchtige onderwerpen. Ja. Ja, dit doen ja, maar, dit staat in je kookboek. Even, even ja, voor de ja. goede orde. Je bent een hele beroemde moleculaire kok, een jonge kok. Ja, ja, die een... Wetenschappelijke, een ja, -moleculaire. Mole Wetenschappelijk, een geregeen moleculair. Wetenschappelijk, oké. Want dat onderscheid je van de elboelies van deze wereld en de... Ja, de vet dak. Wat heb je gewerkt? Hè? Ja, ik ben als souschef geweest voor ruimte, ja. ja maar de grap is dat ik uh, dus geen toevoeging gebruik. Geen kleurstof, en misschien hmm. bindmiddelen. En nee. vanuit die... Uh uh, insteken, uh, ja, probeer ik uh, heel zuiver te koken. Het is ook een beetje doet zelf koken de laatste keer dat ik bij jou was, want dat weet jij niet, maar ik wel. Dan kreeg je ja. een soort uh, uh, klein barbecue-tje op tafel met kootjes. Dan mocht ik maar eigenlijk courgette gaan bakken. Ja, ja. En dan kreeg een puntzakje saus dat ik zelf moest afknippen en eroverheen moest doen. Dan denk ik van, ja, wacht eens even, ik betaal hier Michelets <laughs> tegen prijs. Ik zit zijn werk te doen. Is wat kan dat nou? Ja, ja. ja, dat is een uh, kleine variatie <laughs> op de amuses, ja. Oké. Okay, ja, ja. En uh, ik heb nou weer een variant uh, uh, Hutsbrot op stokje. Van de barbecue. Dus een beetje contra... Hutspot op een ja, stokje? Contra in het wildseizoen is natuurlijk wel leuk. Hè? Want de associatie is vaak dat je, dat je in, de, in de zomer gaat, gaat barbecueën. Maar ik ja. doe het net andersom. Hoe, net eet andersom. Je, hoe eet je hutspots op een stokje? Ja, dus alle ingrediënten. ei, uh, uh, wortel en uh, aardappel. Die heb ik natuurlijk verwerkt. En een beetje anders gepresenteerd. En... Uh, uh, heel langzaam bereid en dan nog een keer gebarbecue Dus we uh, hadden <lacht> ja dezelfde ja smaken, ja maar dan weer op een stokje. Nee, maar dan op een maar we hebben een die he? idee dat we hier uh, een <lacht> Je beetje... Niet e <lacht> ja, nee, maar we worden hier natuurlijk gewoon gezegd genaaid. Hoezo nee. hutspot op een stokje en, en, en, ja. en koken op een motor van een Porsche 911? Ja, ja. Dat kan geen toeval zijn. Waar is de camera? Daar. Ja, daar is de camera. een daar. ja, de camera. Daar zit <lacht> de camera. helemaal geënt worden op een Porsche. Alle Porsches ga ik daarin... Behandelen en in samenwerking met uh, Rotterdam Zuid uh, mm -hmm. en Hogeboom ga ik daar. Uh, ja. Alle breidingen, de verschillende Porsches uh, ga ik doen. dus Dat ben ja. je. heel menu, een menu is ja, ja. <laughs> dus een waanzinnig boek. In, en, dat, ja. dat, dat, uh... en als je nou met je eigen Porsche bij je komt... kan ik dan ook zeggen, van leg maar even een tarbotje achterin... laat ja, ja, de rijden, Ja, ja dat, dat, kan dus, dat kan dus wel. Ja, dat is mogelijk, ja, ja. En, maar je bent echt een odruk, Jonny Boer... een van jouw tegenhangers collega's heet ja, dat ja. geloof ik. Hè. Is het nou een collega of een concurrent? Hoe ja, collega. Collega van de librarijen. Die kookt van de of zo, of wat doet hij dan? Nee, die heeft ook een Porsche. Maar die heeft nog nooit een tarbotje in klaargemaakt... Volgens mij. Ja, dat, weet niet, dat weet ik niet, maar nee, uh, nee. het is wel mogelijk natuurlijk. Maar wat, wat komt er nou straks onder de motorkap vandaan allemaal? We hebben nu een tarbotje gehad, wat ga je nog meer doen? Want je bent, het ook staat niet stil. Ja, ik heb een is bereid uh, tijdens een kort, kort ritje natuurlijk. <laughs> omdat het een ja. iets hoger uh, eiwitgehalte heeft. Mm -hmm. En um, ja, uh, ik heb een keer een duif bereid. Uh, ja. uh, Iets langere rit. <laughs> heb ik ook gedaan, maar nooit <laughs> ja. met <en>, altijd, <laughs> altijd voorin op de grill. In ieder geval de vooruit afgesnaken. <laughs> ja. Maar het was lekker. Ja. Maar lukt dat inderdaad allemaal. Je kan ja, gewoon een experimenteren op een vrije dag en, en ja. dat vind ik leuk. En uh, ja, ik ben helemaal gek van de auto's. Dus, ja? Ik ga er alles mee doen. Het is als je vrije tijd hebt een stapje achter het stuur dan ga je ga je scheuren. Ja, ja dat is ja, mijn hobby. Kijk, dat is we het. werken van ochtends vroeg tot uh, s'avonds laat. En die paar ja. uur dat je vrij bent om je jezelf ook uh, lekker te verwennen. Ja, en dat heb je goed gedaan. Want je hebt een, wat heb je, een nieuwe of een oude? Een uh, 9 4 s ja. Een 4S. Ja, ja. ja maar hè, geloof ik ook, of niet? Nee, dat, dat was voor de dichter. eerste film natuurlijk. Want uh, oh, okay. nee, ik heb wel een aantal uh, films gemaakt met oh, okay. porsjes, uh, nu heb ik gewoon een coupé. Gewone coupé, ja, ook niet slecht. Ja, ja. Dat, dat zijn wij cayenne, peper, dat... ook erin. Dat dat is ook ik blij. denk, ik doe, breng ook even een komische ja, noot Dat is al, op zich gewoon goed, hè? Cayenne, goeie, ja. cayenne, en dan peper, dus zit ja. ja. er wel iets mee, denk ik. Ja, Hele caillenman ja, onder de motorkap, hè? <laughs> e, ja, gebakken man. Ja, Nee, joh. nee jongens. <laughs> Heel leuk. Hey, dat moeten we snel <laughs> nog een keer doen. Hey, maar wacht even, dit soort chefkoks, die hebben allemaal zo'n auto. Wordt dit een soort feestclub? Want je kan naar elkaar toe rijden, dat duurt ongeveer 1 uur, 10 minuten. En een beetje aan de gerechten gaan uitwisselen. Ja, inderdaad. Ja. Twee ik, heb, een, ik heb een briljant idee volgens mij. Nu het uh, net laten, geboren laten worden. Ja, ja, ja. ja, dat is zo goed. ja. ja <laughs> Toevallig twee weken geleden... Inderdaad, uh, een uur en tien minuten een zolder aan. Dat kan ja. inderdaad best. ja. Nog, nog, nog even afsluitend. Uh, uh, als je, je, je, je bij een chef-kok, uh, topkok die 9-11 rijdt wil eten, waar kan dat dan? En, en, uh... Ja, dat had hij nog niet gezegd geloof ik. Ja, ja, uh, mij niet... Ivy, Ivy Rotterdam, natuurlijk. Hè? Ivy, wat is ja, dat? Ivy. En uh, ja, dat, is, uh, dat is mijn restaurant. Oh, Oké. Okay. Okay. Ja, ja, ja, ik zijn ben weer heel content bezig met. Uh, met uh, nieuwe kookprocessen en, en uh, belevingen. En, uh, ja. Zeker met smaak, want dat is prioriteit nummer één. Ja, en in ja. een mooi gebied. Hè? Eigenlijk niet voor de handlerend gebied om ja. daar een restaurant te gaan. Het Lois kwartier, bij de Euromast. Nou. Ja, bij ja. de Euromast aan de Maas. Want je kijkt van jouw zaak uit over de Maas. Ja, hè? Ja, inderdaad, en, dit, en de zaak heet naar je moeder, geloof ik. Die ja. heet ja. Ivy. Ja. Ja. Ja. Dat is de die vrouw die me heeft leren koken. Hè? Die dus, heeft ze uh, leren koken. Hoe, hoe oud was je toen je begon? Hebben jullie uh, ook... Uh, ja, Ik was een jaar of acht toen ik al wist dat ik kok wilde worden. Zat hm. dus ik als een kleine jongen voor de oven te kijken hoe een cake vijf minuten omhoog kwam. Ja. Maar uh, ja, ik ben uh, eigenlijk direct uh, verschillende opleidingen gaan ja, doen, okay. Marketing, marketingmanagement daarna. Dus ik, uh, yeah. Hebben jullie ook dat plaszakken? Nee, hey, die hebben we nog niet. Nee. Nou, nee. Nee. Dan nee, ik moet denk, je dan zelf ik, het dingetje afknippen. Nou, ja, maar dat ik met het, niet met doen. het oog op de klok, ik denk, ik, ik, ik, ja, ik gooi de nog even een wiets in. Wij zijn, uh, wij zijn aan het eind gekomen van nee, deze uitzending. Nee, want ik nee, heb al ik nog ik nog heb één... nog twee nieuwtjes. Nou, nou, heel snel Eén nieuwtje, jongens, het aantal verkochte hybridesauto daalt. Dat zal alle aanwezigen hier uh, groot plezier doen. Is heel gek, hè? als de subsidie wat wordt teruggedraaid, dan wel wordt verbreed... dan komt meteen Nederland geen hybride meer. Dus dat probleem, dat gaat zichzelf ook oplossen... En uh, Gili, inmiddels Chinese fabrikant, eigenaar van Volvo... heeft ja. inmiddels aan alle kanten gezegd dat ze geen belangstelling hebben... om ook saap over te nemen. Dus uh, en in relatie Saab... tot Victor Muller waar we mee starten... Dat is in ieder geval een tegenvaller of een meevaller, wat ja. je wil. Oké, okay. Carlo, dank je wel. Zit er Z weer op. Ja. van ga, Geurts, dank voor je komst. Ik dank ga lunchen in Rotterdam, denk ik. Ja, ik ook. Tot ziens bij eitje bakken, <laughs> bakken onder de motorkap. <laughs> Volgende week een nieuwe Tros Autoshow op Radio en Tot die tijd kunt u ons volgen op Twitter, Tros Auto Show. en ook op Facebook. Moeten we aan Jorn vragen hoe dat zit? Geen idee. Nee, www.tros.nl/autoshow Kunt u de uitzending terugluisteren als podcast. En vragen en opmerkingen altijd even naar autoshow.nl. Straks de collega's van Opium, en nu eerst het nieuws van half drie. Met lieve Lotte Thomas. Tot volgende week. Radio 1. Het NOS-journaal. Het schip dat vannacht vastliep op de Westerschelde is vlot getrokken. Zeven sleepboten trokken de Republika Argentina los uit het nauw van Bad... vlak voor het hoogwater zou worden. Het schip wordt nu onderzocht in Vlissingen op schade. In Vlaardingen hebben een paar honderd mensen gedemonstreerd... tegen de aanleg van de Blankenburg tunnel. Die moet de A20 met de A15 verbinden. Maar de betogers zeggen dat daarmee het laatste stukje groen... tussen Vlaardingen en Maasluis verdwijnt. Ze hebben 20.000 handtekeningen verzameld tegen het plan. Jongerenorganisaties van politieke partijen komen met een manifest tegen het pensioenakkoord. Ze vinden dat ze mee moeten betalen aan een systeem waar ze zelf geen profijt van zullen hebben. Het manifest staat op internet en de partijen roepen jongeren op het te ondertekenen. En het Syrische leger heeft het vuur geopend... bij de begrafenis van een Koerdisch oppositielid. Ooggetuigen zeggen dat er twee doden zijn gevallen. Het oppositielid was gisteren doodgeschoten. Zijn begrafenis werd door 50.000 mensen aangegrepen... om het vertrek te eisen van president Assad. En dat is nieuws op dit moment. Aan het verkeersinformatie: B-verkeersinformatie staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor Wouden, drie kilometer. Dat komt door de file op de andere rijbaan, op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... Tussen Goedevaarden, Sveen en dorp staat 5 kilometer. Daar is een koe uit een vrachtwagen gevallen. De linkerrijstrook is daardoor dicht. Op de A50 Eindhoven richting Ooststad voor Oost-Oost 3 kilometer door wegwerkzaamheden. Op de A58 Tilburg richting Breda verknopend Sint-Anderbos 2. Op de A73 Richting Nijmegen verknopend Ewijk 2 kilometer. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A50. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVO. Hans Smit. Ja, welkom bij Opium, het cultuurmagazine van de AVO. Maar dat zei Hans Hogendoorn net ook al met een uh, nieuw muzikaal behangetje. Zoals u net al hoorde, het oude met, het, met de piano-nootjes. Dat begon een beetje te verflessen en aan de hoeken los te laten. Vandaar. Wat hebben we voor u in de aanbieding? Uh, verre vrienden van de godvader van de Nederlandse psychologische thriller... René Appel, Jean van der Velde over wordende voetballers in All Stars... Renate Dorrestein over het fenomeen de stiefmoeder in haar boek En het leven. De virtuele vitrine met meubelontwerper Piet Hein Eek, heb ook. Ik vind het een enorm inspirerend object... waarvan ik heel vaak denk ik zou willen dat de producten en dat de anderen ook... veel meer producten zouden maken en gebouwen... en dingen die zo appelleren aan een gevoel van traditie en vanzelfsprekendheid. Ja, maar dat over gaat, dat hoort u later. De 80 seconden Latent Talent hebben we... en we hebben een live optreden van... En dan komen ze... Houses! Wel, straks uh, meer uiteraard. Het is een uh, jubeljaar voor het Nederlandse ballet. Hadden we pas geleden nog het uh, 50-jarig bestaan van het nationale ballet... in aanwezigheid van de koningin Maxima en Willem-Alexander. Gisteren vierde introdans uit Arnhem, de 40ste verjaardag... in aanwezigheid van de koningin Maxima en Willem-Alexander... en beschermvrouw, prinses Margriet en meester Pieter van Volhoven. En uh, na afloop, toen het uh, slotapplaus had geklonken... was er een uh, feestelijke bijeenkomst. Ik neem u graag daar even naar mee... Naar die zit daar in Arnhem. Allerlei uh, celebrities en uh, uh, sponsors en dergelijke lopen hier rond in de foyer. En natuurlijk bekende Nederlanders. Bijvoorbeeld Marga van Praag, wat vond je ervan? Prachtig. Heel spectaculair en heel uh, indrukwekkend. De muziek van Stravinsky, al die dansers. Ik vond na... Eerlijk... Het stuk na de uh, pauze, die beelden iets te ondringerig en te modieus. Veel beelden op de achtergrond. Ja, waardoor je de dansers helemaal in mijn gevoel uh, verdwenen. Je lette, ik vond het te nadrukkelijk die beelden. En het laatste, ik snap wel dat je dat doet als het feest is. Uh, met die champagne en die mensen uit de zaal. Maar ja, dat is niet zo waar ik van hou. Meer bekende Nederlanders, bijvoorbeeld Frans Molenaar. Nou, een wereldavond. Ik vond het fantastisch. Prachtige balletten, mooi gedanst. De, de crème de la crème. Ik ben enthousiast. En het zijn zulke keiharde werkers hier in Arnhem. Ik ken de, de directie behoorlijk goed. Ik heb zo'n respect voor ze. Waanzinnig goed. Mooie kostuums ook. Prachtig. Ik heb genoten. En leuk om in de Schouwburg van Arnhem tegen twee sterren van het nationale ballet op te lopen. Twee sterren van destijds, weliswaar. Han Ebelaar en Alexander Radius. Ik vond het fantastisch. De groep is zo uh, internationaal geworden. Ik vond het echt. Ik kan niet anders zeggen dan nou, fantastisch. Werkelijk. En nu? Ja, ik ben het totaal met, met, met Lex eens. De groep is van een niveau. Nou, dat, uh, dat is uh, echt indrukwekkend. het ja. is een groep die, uh, die zit tussen. Tussen het Dansstraten en het Nationaal Ballet. Ze hebben een totaal eigen kleur, een eigen visie. En uh, ze zijn ook uh, voor het jong publiek ook heel erg uh, vatbaar om naar zo'n groep te kijken. Tom Wiggers is uh, oprichter van uh, Interdans geweest 40 jaar geleden. Wat was uw idee? Balletboer noemde u zichzelf. Ja. Toen ik begon hier dacht ik dat als je dus dans onder een groot publiek wilt brengen. dan moet je tamelijk toegankelijk gaan werken. Dan moet je dus niet al te modern, al te ingewikkeld. Dus dat soort dingen. En uh, ja, dat vond men gewoon in die tijd, vond men dat gewoon niet gepast. Dus toen dacht ik van, uh, kijk, ik ben gewoon heel erg commercieel bezig. Dus daarom noem ik mij gewoon een balletboer. Annemarie Jorritsma, de, de voorzitter van het bestuur van Introdans, zei in haar inleiding vanavond van, uh, ja, uh, de laatste tien jaar zijn de jaren van erkenning. Is, is er nog zoiets als een minderwaardigheidscomplex voor het feit dat jullie in de provincie zitten en niet in de grote stad? Nee, er is geen minderwaardigheidscomplex. Maar het is natuurlijk wel jarenlang zo geweest... dat er vanuit het westen gewoon toch altijd met een beetje vreemde blik... naar het oosten werd gekregen of naar het noorden of naar het zuiden. Ik eh, bedoel, in elk land is het zo dat daar, daar zit het centrum van de gunsten. Dus de rest bestaat niet. Dus het is niet een minderwaardigheidscomplex. Ik denk eh, dat uiteindelijk gewoon het westen gewoon eh, wel in de gaten heeft gekregen... dat. Wat hier zit, dat het gewoon niet meer weg te denken is. En dat het dezelfde kwaliteit heeft als in het Westen. Jullie krijgen subsidie van Halbe Zeilster. Hartstikke mooi. Erkend als, als gezelschap wat het toe doet. Maar wel met veel minder geld. Is, het dat, is dat dan wel vol te houden? Uh, nee, dat is niet vol te houden. Dus we, we zijn nu... Kijk, dat weten we pas een paar maanden. Uh, welk bedrag er gegeven gaat worden. Uh, dus we gaan nu kijken hoe we dat tekort uh, aangevuld kunnen krijgen. En dat zal dan gewoon toch geprobeerd worden... bij de lage overheden of bij sponsors. 50-jarig jubileum, zit dat er nog in? Voor mijzelf bedoel je of uh, voor introdans? Ja, Ja, ja, ja, die overleeft wel. Die groep overleeft wel, dat weet ik zeker. Gefeliciteerd, dankjewel. Dat was uh, Tom Wiggers van uh, Introdans gisteravond uh, in Arnhem. Uh, 4:40, dat uh, is het uh, jubileumprogramma met choreografie van Stijn Selis, Adiaan Lutijn. en met een film van Erwin Olaf op de achtergrond. Het ziet er heel mooi uit. Het wordt tot met 21 december gespeeld door het hele land. Aan tafel uh, twee heren: uh, Wim T. Schippers en Tidis Muislaar. Wim T. Schippers heeft een nieuw stuk geschreven, het heet Het laatste nippertje. En uh, Titus die speelt er in een van de hoofdrollen. Uh, hebben jullie iets met dansen ook of helemaal in het geheel niet? Jawel, jawel. Ja, ja zeker. Binnenkort is, komt er een, een, uh, verschijnt er een danskookboek van Karin Post. En daar sta ik ook in. Wat, wat je kookt graag? Dansen? Ik, ja, een, dan, een, een kookdansboek. Maar wat heeft het met het koken te maken? Met het dansen te maken? Nou ja, dansen en eten. Dat is nauw met elkaar verbonden, zoals oh, okay. je weet. Ja, ja. Want dat, is, uh, dat luistert heel nauw. Ja. En uh, ze heeft een kookboek geschreven... Met, met, met, met allemaal koryveeën uit de danswereld. En daar zit ik dus ook bij. Dus ja. als je het vraagt, wat heb je daarbij? Ja. Man, Wim bent Schippers? Nou, dans uh, zit er sowieso in. Ook als het niet als zodanig is aangekondigd. Want mensen bewegen en dat zou je als dans kunnen ja. opvatten. Ik in de vind, ik je voorstelling zit trouwens ook dansen. Ja, maar het uh, niet niet, is niet uh, op een manier... dat er allemaal bekende uh, figuurtjes worden gedanst. Nee. Als een soort verlevendiging van iets of wat. Het is nee. gewoon... Je zou het meer bewegingskunst kunnen doen. Maar af en toe... Het zijn hele knappe gymnastieke oefeningen die erin voorkomen. Ik het maar zo ordinair te zeggen. Ik wil het er zo uitgebreid over hebben. Ik wil eerst nog even iets anders... Nee, ga even gang. Nee, ga je gang. Heel fijn. Leuk aan trouwens. Wat? Ja, nee, ga gang. We gaan het even over Ivonie hebben. Want die heeft laten weten dat hij voorlopig... Ja, ik snap het nu op. Geen interviews meer geeft. Niet? dat is ze niet, in. Uh, want hij is geschrokken van alle kritiek die uh, kwam op zijn, uh, zijn uitlatingen over zijn theatershow in Parijs. Uh, daar stond hij uh, maandag op de planken met een stuk over uh, Yves Montand. Uh, na afloop uh, blies hij zijn eigen loftrompet in de uitzending van Pauw en Witteman. Ja, en dat, dat was een uh, belachelijk groot succes. Zo, zo werd het uh, genoemd, tenminste, dat zei hij zelf. Uh, laat even een stukje laten horen uit die, uit, uit, uit die, uh, die Pauw en Witteman van de maandag. Dan sta je nu, nadat je al zes keer in Carré gestaan hebt... en in België sta je hier in het Carré van Parijs voor 1800 mensen... Ik denk dat er 50 uh, Nederlanders waren en verder alleen maar Fransen. En het was een waanzinnig emotionele avond. En ik moest opeens, en dat heb ik eigenlijk nooit aan mijn vader denken. Mijn vader was altijd zielsgelukkig als hij in Frankrijk was. Hij zei, ik ben het gelukkigst als ik in een badjas op straat kan lopen om half zeven en een baguette kan kopen. En ik denk, had hij dit nog maar meegemaakt? Want niet alleen voor mij is dit een droom die uitkomt, maar ik weet zeker dat voor hem ook, ja, hij had dit begrepen dat dit ooit in mijn leven blijkbaar moest gebeuren. Misschien toch wel de doorbraak. Want toen Paris zat hier grote regisseurs... die met Yves Montand gewerkt hebben, want daar ging het over. Maar sowieso heb ik de afgelopen weken hier in programma's gezeten... waar ik graag nog een keer wat over kon vertellen. Ik heb al die banden meegekregen. Ik ben ook op andere manieren hier zo begeesterd geraakt... door wat er gebeurt in dit land. Hoe ze hier televisie maken, hoe je hier met respect... vreselijk woord behandeld wordt. Ik ben een intens gelukkig mens. En ik denk dat er een, een, een hele nieuwe toekomst nu opengaat. Althans, als ik de reacties hoorde van vanavond afloop... en dat ga je altijd zeggen, dat het zo was, maar geloof maar voor mij, het was unaniem een belachelijk groot succes. Belachelijk groot succes. Stefan de Vries in Parijs, goedemiddag. Goeiedag. Stefan, de recensies, zijn die verschenen inmiddels in De Monde, de Liberation en alle andere kranten? Nee, ik heb niet echt recensies gezien, maar ja, dat is ook niet zo verwonderlijk. Want uh, er zijn elke avond zo'n 400, 500 voorstellingen in Parijs. En het is uh, nagenoeg fysiek al onmogelijk om die allemaal te bespreken. Dus het feit dat, uh, dat ik die niet heb gezien wil natuurlijk niet zeggen dat, uh, dat niemand uh, de show goed vond. Nee. Um, maar uh, ja, nou ja, uh, hij, hij stond er wel in ja. Parijs deze en, en week. To ik was er bij. En Toe Paris zat in de zaal, hè? Uh, nou, ik was er in ieder geval, dus dat is <laughs> al heel wat. Ja. Uh, Toe Paris, dat, ja, ach, dat weet ik niet. Er was vooral veel ouder publiek. Ik heb wel wat uh, bekende koppen gezien. Mm -hmm. um, maar uh, ja, de zaal zat wel vol, 1800 plekken. Dus dat, uh, dat is toch een redelijke prestatie. Ja, er werd, er werd een beetje schamper over gedaan uh, bij Paul en Witteman. Uh, over het succes van, de, uh, van, ik wou zeggen Yves Montand. Maar <laughs> het succes van de... Ivo uh, Nier, uh, ja. vond je dat terecht? Nee. Vind je een ik beetje vind te veel uh, in, de, in de hoogste versnelling? Nee, helemaal niet. Kijk, hij kwam net... Ik, ik, ik was erbij en mm -hmm. uh, ik stond toevallig ook naast de camera... waar hij uh, in sprak. En, en die man kwam net van het podium af, 15 minuten daarna. Ja. Hij zat nog vol adrenaline. Uh, het is een prachtig theater wat bijna helemaal vol zat... met 1800 man. Uh, hij, hij heeft daar, denk ik, zijn jongensdroom uh, gerealiseerd. Nou ja, dan, dan ben je gewoon blij. En, ja. en die blijheid ja, die, die is dan kennelijk in Nederland uh, niet... Uh, ja, of vertaald als arrogantie of zelfingenomenheid. Uh, misschien was het iets te overdreven, maar ja, de, ik, ik, het, voor mij was het gewoon... hij was heel erg enthousiast en hij zat ongetwijfeld vol adrenaline... Uh, waardoor hij misschien uh, ja, niet heel relativerend is geweest. Ja, snap je iets van de beslissing om dan nu maar even geen interviews meer te geven? Nee, want daarmee zeg je eigenlijk, uh, ja, jullie hebben gelijk. Uh, ja. <laughs> en en dat is, misschien had, was het een groter gebaar geweest... als hij toch uh, op de tv was verschenen. En had uitgelegd dat hij gewoon ja, heel erg blij was. En dat het uh, ja, inderdaad een prestatie is wat hij heeft gedaan in Parijs. Want dat is het. Ja, ja. Je, ik bedoel, ik was uh, deze zomer naar Eddie Izzard in Parijs. Nou, die is wereldberoemd. Die uh, haalt... Uh, 20.000 man in de Hollywood Bull. Mm. Hij stond hier in een theatertje met 50 man en dat zat niet eens vol. Uh, dus dat is een wereldster. En dan komt Ivonie, een Nederlander. Uh, die komt dan in een theater van 1800 plekken midden in Parijs. En dat is nog bijna uitverkocht ook. Ik, ja, ik vind dat een, een mooie prestatie waar hij best trots op kan zijn. Oké, okay, dankjewel Stefan de Vries in Parijs. Dit is Radio 1 Opium. En dan gaan we het nu echt over het stuk... Spookrijder, toch nog? Sorry, wat zeg je? Spookrijder? Nee, die hebben we niet. Oh. Had je die niet verwacht. Had je hem besteld? Nee, toch? <laughs> de file dan bij uh, Hoeveelaken? Uh, nee, zelfs dat niet. Nee, ik wou het, uh, wou het graag hebben over het. Uh... Dit is toch Radio 1? Dit is Radio oh. 1, ja. ja. Maar dat wil niet zeggen dat er altijd spookrijders voorbij komen of uh, files bij Hoeveelaken. Uh, hij is de man die uh, de Nederlandse taal verrijkte met. Uh, Pollens, pardon reeds, en verdomd interessant, maar gaat u verder? Ja, dat weer. ja door hem is een herdershond. Niet zomaar een herdershond, maar een potentieel acteur uit Going to the Dogs. En wordt elke boterham met pindakaas een artistiek statement. Wim T. Schippers, hij zit hier aan tafel. Zijn nieuwste theaterstuk is getiteld Het Laatste Nippertje wordt gespeeld door onder andere Kees Hulst... en hier aan tafel Titus Muizelaar. Um, fijn dat jullie er zijn. Een, een, een toneelspel met zang en dans. Dat is de omschrijving die wij uh, tegenkwamen. Is, is dat een, nou, een kwaad omschrijving? Ver vertoning. vertoning? Ja, ik kwam ineens op het idee vertoning. Want er zit toneelspel in en zang en dans ja. zit er ook in. Ja. En het is niet zo dat er een zangeres bij is... en, en, een, uh, en een danser die het een beetje aanvullen... maar er wordt door, door vijf man en vrouw... Gedanst, toneel gespeeld en gezongen. Ja, dat, dat is de essentie, hè? Ja. Dit ja. Is, is het ook een, een, een beproeving om, uh, om het te doen. Want je moet ook ontzettend veel... Nee, het is geen beproeving om het te doen. Taal is... uit je hoofd leren, taal... Ja, maar dat moet je met Tsjechof ook. Ja, goed, het, maar het is een gave. Hè? Ja. Nee, maar dat, dat maakt niet uit. Nee, het is helemaal geen... Is het zit veel logistiek in deze voorstelling. Daarmee bedoel ik dat je veel verkledingen hebt... en uh, je eigenlijk geen tijd hebt om uh, zenuwachtig te worden... omdat je moet zorgen dat je op tijd bent. En dat is heel prettig. En tegelijkertijd uh, is het, een, uh, is het uh, is de eigen keuze om dat soort dingen te doen. Dus het is nooit een bezoeking. Dus, uh, ik wil dit doen in mijn leven, dus ik doe dit. ja. ja. En ik wil de dingen van Wim doen. En ik, die doe ik nou. Dat is toch heel prettig. En wat, wat maakt de dingen van Wim uh, interessant om te doen? Of fijn ja, om te doen? Dat wil ik ook wel eens weten. Ja. Want, uh, ik, dat hebben jullie toch wel eens besproken. Want ik begrijp dat jullie elke zaterdagmiddag met elkaar... in een restaurant nou, aan tafel ja, zitten. Ja, en... we, we komen elkaar ook wel eens elders tegen, en, en wat, wat meer sinds voor toneelgroep Amsterdam ooit een stuk zonder titel heb geschreven. En waar, toen wou hij een volgend regi stuk... Oh, dit, dit is ja, dus, toen wou een volgend stuk, dat is vijf van het graag geworden. Toen dacht ik, uh, word ik weer gevaar. zijn zei nog tegen Hummelink Stuurman van, ja, jullie vragen me alleen ja. dat je dan de volle bak hebt. Om dat, hè? Ik konden ze niet ontkennen. En ze maar Ik ga nu een zeepart schrijven. En toen zei Kees Hulst: Ik doe mee. En dat, dat vind ik de spirit. Ze niet iets maken. En het is een fantastisch groepje geworden. Die iets maken omdat je het leuk vindt of goed vindt om dit of dat te maken. En dan is het leuk om er succes mee te hebben. Maar je moet niet gaan denken: wat zullen we nou eens doen om succes te krijgen? Dat, dat vind je vindt een verkeerd ja, uitgangspunt. Ja, natuurlijk is dat een verkeerd uitgangspunt. Ja, ja. Dan zou je, een, een statische cultuur krijgen... als iedereen zich aan te houden. Dus je gaat maken... ten eerste ga je enquête gewijs te weten komen... wat de mensen dan mooi vinden, willen... Mm. en dan ga je dat maken. Maar mensen kunnen alleen maar kiezen uit wat er al is... Dus dan zou het stilstaan. Maar ja, als je zegt, ik ga een zeepert maken... Dan, dan zeg je in feite ook van, ik ja, wil een, succes, een stuk maken ja, wat geen succes het is. Ja, soms een beetje een hyperbole. Overigens, dus, ja. uh... oh, je, je zegt Kees Huls, die, die in de Wuiven ook een fantastische rol speelde. Trouwens, Titus ook, hoor. Ook een hele geweldige rol. Het vorige stuk. Uh, uh, die zei over uh, het werken met, met, met uh, Wim T. Schippers van... Het is, het is waanzin, maar wel zorgvuldig uh, uh, uitgedachte waanzin. Vind je dat een compliment of... Uh... Nou nee, dat is een constatering zoals Kees het ervaart. Hmm. En dat is natuurlijk het, het, het merkwaardige met, met, uh, met uh, het beschouwen van andermans werk. Dat je datgene wat je zelf erin zoekt, dat je dat erin vindt. Ja. Dus als Kees zegt dat is waanzin, maar goed, zorgvuldig gecomponeerde waanzin... dan is dat zijn ervaring daarvan. Ik, ik vind het geen waanzin, ik vind het het leven zelf. En dan kan je wel zeggen het leven is waanzinnig, maar dat is... Nee, Even onwaar als we het gaat over als... het onderwerp, maar de vorm ja. ook. Hè? De vorm is een, is een beetje raar, omdat het niet een begin, midden en eind heeft. Um, en dat was totaal iets anders dan waar van het gaan. Dat vond ik ook zo grappig. Uh, en dat was een soort realisme tot het uiterste. Want het, was eigenlijk al be het begon al bij het binnenlopen in de zaal. Er speelden mensen die kwamen uh, naar bezoekers van een lezing. De lezing ja, ja. En het ging eigenlijk gewoon door. Dus het ja. was... Echt eenheid van tijd, plaats en handeling en dit gaat overal dwars doorheen. Kun uh, je het omschrijven als, als uh, een, een achter elkaar geplakte scènes die uh, op het oog niets met elkaar te maken hebben? Nou, het heeft wel met elkaar te maken, want eigenlijk gaan alle scènes over de eindigheid van het leven. Ah. Begrijp je dus, het, het speelt zich allemaal af het, het, om, om, omtrent het thema: hoe ontstaat überhaupt leven op de aarde? Mm -hmm. Wat gebeurt er tijdens dat leven? Nou, dat is een hoop gesjouw met spullen en met mensen en met gevoelens en met met situaties en hoe eindigt het? Die voorstelling die jij gezien hebt in Al van, Al van der Rijn... die was nog niet helemaal af... maar het eindigt nu ook met een sortiment van dodenmars zelfs. Dat is een beetje breed uitgedrukt. Maar, dus er zit wel degelijk een sortiment van eindigheid in... waar alle scènes uh, aan gerelateerd mm -hmm. zijn. Dus er is wel een overkoepelend idee. Dat is dan het leven, maar tegelijkertijd... Um, het klinkt, klinkt wat breed en wat deftig, maar ja. ik vind het ook leuk om het te plaat. Heel veel stukken over dat soort thema's die gaan, die spelen zich af in kringen van tobbende schrijvers en filosofen. En, uh, en ik vind het heel leuk dat dat uh, iedereen zit met dat soort dingen. Omdat ik vind het dat zo artistiek om dat dan te plaatsen in een soort uh, kringen. Maar het is wel het thema wat, wat, wat, wat vaak in jouw werk terugkomt. Het, het, het, de eindigheid van het leven. Nou, en de raadslachtigheid het dat, van het bestaan. Ja, dat, dat, dat we in feite het oud het zijn als wat, we er niet zijn. Ja, wat het eigenlijk is ook. Ja. Dat vind ik allemaal interessante vragen. En dat, ik, bedoel, ik heb wel eens geschreven ook dat het meest efficiënt is zou zijn... iedereen wil alles toch korter maken. Dan hou je tijd over om wat te doen. Dan moet ook weer worden ingevuld. Dus al die apparatuur die we uitgevonden... Die worden ook steeds kleiner. Dat is ja. ook zo raar. Maar als iemand klein is, dan is dat weer onpraktisch. Ik zeg, we hier proper zijn een keer tegen mij. Die is, is nogal klein gebouwd, zou ja. ik maar zeggen. Ja. En ze een keer over de klaar. En ze fantastisch. Moet je kijken, je telefoontjes worden steeds kleiner en mooier. En ik bedoel, ja, dat is toch hartstikke goed. Dat, is, maar, dat, dan dat zeiden de meeste meisjes, denken daar toch anders over. Dat... Maar, nee, maar er is een systeem. Ja. Maar ook dat je dan tijd overhoudt. Dat dingen sneller kunnen, Dat je bepaalde dingen niet meer hoeft te doen. Maar hoe moet je dat leven dan invullen? Net of het leven bestaat uit een soort opdrachten. Je kan je ook helemaal verzekeren van het wieg tot het graf. En het enige wat je te doen hoeft, is te leven. Maar er wordt ook zorgen maken bij en je afvragen waarom. Uh, nou, het is, maar het meest efficiënte is dan altijd nog... dat je helemaal niet geboren wordt. Alleen, hoe leg je dat aan? Geef eens een voorbeeld van, van een scène... Uh, waarin het gaat over die, over die eindigheid van het leven. Bijvoorbeeld mensen die... een vergadering bij, bij elkaar met een PR-man die daar aankomt... Een restaurant. In. Het zijn, ik probeer een beetje concreet te maken voor de luisteraars. Voor de, van de luisteraars, ja. Wat, wat, wat, wat je gaat zien als je... Als je nou, dan laat ik zit... een ander voorbeeld nemen. Daar zit een scène in van een, tussen een dokter en een patiënt. En uh, die, die, die patiënt die heeft eigenlijk geen ene ziekte... behalve dat hij ouder wordt. En die, en, en die niet meer precies weet hoe hij zich tegenover... zijn eigen biologische uh, uh, impulsen moet, moet wapenen. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat een oudere man... die, die, die ziet jonge meisjes en daar is hij kansloos bij. En dat, dat, dat doet pijn. Nou, goed, dat, dat klinkt dan heel zwaarwichtig psychologisch. Maar tegelijkertijd is een van de kwaliteiten van het werk van Wim... dat hij eigenlijk drama maakt van... of toneel maakt, of een, ja, drama maakt van onaanzienlijke situaties. Dus het is heel herkenbaar. Je denkt, ja, nou god, dat hebben we allemaal wel. Maar tegelijkertijd is dan, dan weer de constructie, de taalconstructie waarbinnen dat geformuleerd wordt, uh -huh. die is dan weer zo uh, niet algemeen dat je daarover kunt verbazen. Waardoor een hele simpele, herkenbare situatie... En het is ook wel heel vrolijk, hoor. Absoluut. Ik wil je voor je juist ja. de aardige kant ervan. De... Ja, maar ik vind het wel ja, leuk dat... dat we nou een serieus gesprek hebben. <laughs> We hadden het er eerder op moeten, ja. uh, maar dan was het stuk waarschijnlijk nooit gekomen. <laughs> Precies. Ik uh, kan er ook iets over dood praten. <laughs> want ja. hoe is het stuk er gekomen eigenlijk? Hoe gaat dat? Omdat hij zo zit te zeuren erover. Want ik had het heel druk met beeldende kunstdingen weer. Ja, ook die pindakaasvloer die weer moest opnieuw de uit. Bonnons. En er uh, ja. heb nog een hele grote drool verkocht aan... Uh, de VPRO? ja. En ik had dingen. Ik wou lekker beeld kunnen, maar ik had het afgesproken. En eigenlijk ben ik tegen ik ben tegen opdrachten. Als ik een tonet maak maak ik het wel. Als ik het nooit meer maak, maak ik het nooit meer. En dus ik vind ook niet dat het een vak is dat ik het een vak vind, maar meer, ik heb de skill om dat, wel te, uh, om dat te maken. Mm. Niet een vak, want een vak vind ik een maatschappelijke connotatie... en die staat me niet aan. En uh, Je hebt wel eens mensen die moeten een toneelstuk maken. Ze zijn nou eenmaal toneelschrijver. Ja, moet ik het maken? Moet ik nou weer maken? Ik weet niks. Nou ja, dat dan maar. maar is dat dat vind ik zo'n rare van gekomen, manier van werken. Is, is dat ook uh, minder of meer tot stand gekomen... tijdens die gesprekken die jullie dan uh, meerdere keren per week hebben? Of? -nou, We praten nooit over toneel. We praten het nooit over He? toneel, nee. Ja. Waar gaan de gesprekken dan wel over? Ja. Nou, over de meisjes die langskomen. En... Nee, dat maar, weet je niet. Uh, nee, maar niet specifiek over, over toneel. Dat moet je ook niet. Wordt het zo, ik, ik zie het nog steeds nogmaals niet als, als een vak of mm -hmm. een werk. En ik probeer het juist uit te breiden naar een kant. Uh, van toneel, vroeger, ik, ben, heel vroeger, ik ben ooit toneel gaan schrijven... omdat mijn vriendinnetje uh, zo van toneel hield. Ik helemaal niet. En ik, was, ik kwam met een heel andere hoek met... Events en, ja. de, zeg maar, en, ja. en influxes heb ik dingen gedaan. Waren, water in ja, ik vond het heel ouderwets eigenlijk. Het toneel op de planken, die ja. verhalen. En die dingen. En een muziekje bij decorwisselingen, en noem maar op. Maar toen, uh, toen heb ik toch kutzwaars geschreven voor Terug op Centrum. Ja. En, uh, weet ik nog gezien. Dacht ik nou, vragen ze me nooit meer. Maar toen hebben allemaal verzoeken. We hebben één acte geschreven. Ik heb al een stuk of twintig stukken geschreven. Ja. Ook voor jongen, jeugdtheater weet ik wel ja. allemaal. En dus je bent, allemaal, maar dan ben je, het wel, je bent het wel gelukkig ja, gaan maar vinden. Dan dan je, nou, ja, maar ik wil eigenlijk geen opdrachten. Hmm. Want ze zeiden toen meteen, wanneer komt je volgende stuk? Ik zeg, nou, volgende stuk? Heb ik dat beloofd? Ik zeg, nee, nee, maar als je echt, wil, als je echt een, door wil gaan voor het toneelcijfer... dan moet je toch met zeker regelmatig, of niet elk jaar, maar toch een stuk... Ze hebben toch helemaal niet beloofd? Dat ik dat kan niet. Als, als ik een idee krijg, doe ik maar het. Maar jij, jij vond het hoogst tijd hij zat dat over het het je in een nieuw stuk kwam? Ja, ja. naar nou, ja, Buivend gaan. En, eh, uh, is, ik heb, ik heb eigenlijk. Uh, ik hou heel erg van beeldende kunst. En ik, ik word meer geïnspireerd door, uh, door museumbezoek dan door, uh, door, door schouwburg of, of zaalbezoek. Ja. En ik vond Buivend gaan heel erg goed en leuk en fantastisch en weet ook veel allemaal. Maar. Ik vind zijn beeldende kunstkant eigenlijk daarin ondergesneeuwd. Dus ik heb van het begin af aan erop aangedrongen... dat hij een stuk schreef wat, wat hij vooral erg uh, beeldend invulde. Nou, Je hebt het gezien, dat was nog niet klaar toen je het zag... maar het, het, het zijn echt zorgvuldige, gecomponeerde, toevallig ontstaande... Uh, Situaties. er zit ook, het, het het situatie, ja. zit ook uh, veel ruimte in voor mijn doen althans, voor improvisatie en uh, eigen ja. aanpak. Ja, ik weet ik wel even over die voorstellingen die ik dan heb gezien. Uh, na afloop heb ik uh, mensen in Alphen aan de Rijn, althans die in de zaal zaten, niet iedereen in Alphen aan de Rijn, gevraagd wat ze, wat ze ervan vonden. Even luisteren. Spiegel van de maatschappij, overtrokken, maar ze nemen de zaak gewoon op de hak. Uh, die, die, die bodycheck en het gedoe bij die, bij die bushalte met die kaart, ik bedoel, ze overtrekken. Geweldig gewoon. Ik, uh, ik herkende duidelijk de, uh, uitspraken van... Uh, hoe heet die? Wim Schippers zijn voeten uit. Uh, het gaat van de Barendse vet naar Chef Oekel, naar dit soort stukken. Ja, verschrikkelijk. Ja. Ja. Veel herrie, daar hou ik sowieso niet van. Ja, en dan soms veel geoude hoer, vreselijk. Ik ben het echt gegaan van Wim oh. T. Schippers, daar ga ik dat doen. En wat, wat vooral heel leuk is... is... Niet wat voor op het toneel gebeurt, maar wat erachter gebeurt in de coulissen... en wie er langs lopen. En mensen die totaal niet de zaken doen, die toch weer grappig zijn. Die ja, bodycheck en dat je eigenlijk als mens vanaf de oorlog al bestaan heeft... dat vond ik ook zo'n mooi stuk, Het gaat wel duidelijk over waar, waar, waarom zijn we hier... En, en waar gaan we naartoe met z'n allen en, en heeft het zin. Ja, dat is een vraag waar geen antwoord op is. Nou, waar ik ook nu nog geen antwoord op heb. En meneer Schippers waarschijnlijk ook niet, maar hij doet hartstikke best. Nee, waar gaan we naartoe. Dat weet je ook nog steeds niet, hè? Nee, we uh, weten niet eens wat we zijn, precies nee. hoe je dat moet definiëren. Maar ik, ik verbaas me over de diersoort mensen dat hij zoveel spullen nodig heeft ook. En dat komt ook tot uitdrukking. En allemaal terrie opbouwen. En de meeste dieren komen daar helemaal niet aan toe. Die zijn alleen maar bezig met vatten wat te eten en vatten wat te neuken. En daar houden ze zich mee bezig. En na geslacht moeten ze... En dan ja, kunnen ze weer opstappen. En cultuur is ontstaan, omdat mensen mens blijft leven. Wij leven allemaal in, zoals wij hier zitten, in blessuretijd. Ja. Dat is cultuur. Mooie constatering. Iets verzinnen. Goed. Dank jullie wel. Het laatste nippertje heet Kunnen we nu beginnen met een serieus gesprek hierover? Ja, dat ja. doen we dan uh, in het nieuws. <lacht> maar uh, die man die zei iets heel goeds. Uh, goed. Mensen die totaal niet ter zake doen, maar die toch grappig zijn. Ja. En toen dacht ik, nou, dat is ongeveer wel goed samengevat wat je te zien krijgt. En okay. dat is heel, heel diepzinnig. Het laatste nippertje. Uh, toen nee, tot en met eind januari. De première vanavond in de Stad Schouwburg naar Haarlem. Veel plezier en bedankt. En Renate Dorrestein zit aan tafel inmiddels. Over De Stiefmoeder, Nieuwe nieuw boek. Ja. Uh, en, en heb je ook nog iets te zeggen over de Nobelprijswinnaar nou, van, van, van dit jaar van literatuur? Had jij niet willen hebben een keer? Ik ben er nog niet oud genoeg voor. Nee? Moet je daar <lacht> ja, oud voor zijn? Ja, voor moet je zijn. tegenwoordig voor, diep voor in de tachtig zijn. Oké, okay, goed. Straks over De Stiefmoeder. Na het uh, journaal van uh, drie uur. Tot straks. Opium. Avro. Instituut Itzada presenteert. Het licht ging aan in zijn drukke hersenen. Het briljante idee vat de vlam. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen? Simpel, maar briljant. Je mag dus niet zeggen wat het allemaal precies is, want het is allemaal nog onder patent en weet ik wat. Philips Groenlampenfabriek doet octrooiaanvraag. Korte aanduiding: rijview. Ja, dat was natuurlijk tientallen jaar uitgevonden. Nieuwsgierig naar meer? Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom. Morgenavond, kwart over zes, in Instituut Itzerda. Radio 1, het nieuws van alle kanten. De Gebroeders Levenhart van Astrid Lindgen. Een klassiek tijdloos kinderboek bekroond met een zilveren griffel. Tijdelijk slechts 4,95. Alleen in de Libris Boekhandel.